Het is 7 uur, Trudy Vendrich met het NOS-journaal. Voicemails van politici en anderen zijn tot vandaag makkelijk op afstand af te luisteren geweest. Het programma 1 Vandaag luisterde berichten af van onder andere premier Rutte, andere ministers en kamerleden. Dat kon doordat voicemails van Vodafone via een andere telefoon te horen waren via een standaardcode. Vodafone-gebruikers kunnen de code zelf veranderen, maar veel mensen doen dat niet. Veel overheidsdiensten hebben hun mobiele telefonie geregeld via Vodafone. Volgens het bedrijf hebben miljoenen mensen in Nederland een Vodafone-abonnement. Het bedrijf heeft het systeem inmiddels zo aangepast... dat het afluisteren van de voice-mail op afstand alleen nog kan... door gebruikers die hun code hebben aangepast. Bij een verkeerscontrole op de Veluwe heeft de politie 25 auto's in beslag genomen. De automobilisten hadden bij elkaar een belastingsschuld openstaan... van een half miljoen euro. Die schuld moet nu binnen vier weken worden betaald. De politie deelt bij de controle 126 bekeuringen uit. In Parijs is de Eiffeltoren ontruimd vanwege een verdacht pakketje. Het pakketje werd rond zes uur gevonden aan de voet van de toren. De politie kwam in actie na een anoniem telefoontje. Er zouden een paar duizend toeristen op en om de Eiffeltoren zijn geëvacueerd. De Franse politie doet onderzoek naar het verdachte pakketje.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 anb verkeersinformatie De avondspits is overal voorbij. Behalve op de A12 van Arnhem naar Utrecht, want daar zijn flinke problemen na een ongeluk... staat tussen Veenendaal-West en Driebergen 7 kilometer file. De weg was een tijd lang helemaal dicht, maar nu is de vluchtstrook wel weer beschikbaar. Maar het levert allemaal wel veel vertraging op, dus het verkeer vanuit Arnhem kan beter omrijden... vanaf Knoop het Maanderbroek via Barneveld over de A30, A1 en de A28... En op de A12 van Utrecht naar Arnhem wordt flink gekeken naar het ongeluk aan de andere kant. Er staat file tussen knopen, lunetten en maan, 13 kilometer. Dus ook het verkeer richting Arnhem kan beter omrijden. En dat gaat dan via Amersfoort en Barneveld. Over de A27, A28, A1 en de A30.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 Hey, what's up? Ik zoek dat ene boek, kan het niet vinden. Ga dan gewoon naar WhatsApp. Wat zeg je? Wazza, W-A-Z-Z-A, -Z -Z -A -A, de online boekenshop. Kom zaterdag 26 maart naar de NVM Open Kijk op funda.nl. Wazza, W-A-Z-Z-A, -A -A, de online boekenshop. Dit is Radio 1, de NTR. Kunststof. Goedenavond en welkom bij Kunststof. Onze gast is vooral bekend als romancier en vertaler. Maar hij is ook een duivels goede essayist... die vaak voor ophef zorgt en veel reacties uitlokt. Graag zelfs. Want hij is nog niet bang voor de duvel en zijn oude moer... wat blijkt uit het feit dat hij als afvallige moslim gelovige moslims altijd aanraadt de Koran toch vooral bij het oud vuil te zetten. En dat kan je een heidense vreugde noemen. Hier is Hafid Bouazza. Uw presentator is Petra Possel. Goedenavond, welkom bij Kunststof van woensdag 23 maart... het cultuur- en mediaprogramma van de NTR. Vier keer per week zijn we er van maandag tot en met donderdag op Radio 1. Hafid Boatse, welkom. Dankjewel. Uh, jij bent de nieuwe columnist van NSC Handelsblad? Ja, sinds... Voor... Net begonnen, hè? Ja, sinds twee weken geleden. Deze week staat mijn tweede column erin. Het is twee wekelijks. Ja, twee wekelijks column op ja. vrijdag? Ja. Wat is je ambitie met die column? Wat ga je doen? Oh, dat is, heel, dat is heel moeilijk te zeggen. Ik, ik ben gevraagd, ik was aanvankelijk gevraagd op uh, zaterdag. Omdat de vrij kwam dat Afshin Edian uh, wegging. Toen dachten ze, laten we weer iemand nemen die, nee, die zich dat, uitspreekt. Nee, dat is niet waar. Want ik heb wel gezegd dat een van uh, Maarten Huigen, dus de, de chef van de opiniepagina... Ik heb wel gezegd dat ik meer onderwerpen heb dan alleen de islam. Hij zei dat wil hij juist ook graag. Maar mijn, amb mijn ambitie is dat uh, de lezers steeds blijven boeien met verschillende onderwerpen. Zoals, zoals ik eigenlijk die essay -bundel hier voor ja, me zie. Dan kan het gaan over de schoonheid van literatuur en kunst. Ja, ik heb die vrijheid om daar zelf wel voor te kie uh, om zelf een onderwerp te kiezen. Maar het is natuurlijk wel. Ik moet, een column heb ik nog nooit uh, eerder echt gedaan. Dus het is ook, je moet er komen. Dus ik het is een vorm waar ik mijn weg nog in moet vinden. En dat is voor mij de uitdaging. Ja, wat, wat, wat vind je daar dan van? Dat, dat er nu twee wekelijks een stuk van jou verwacht wordt en dat daar niet meer mee te marchanderen valt? Oh, dat, dat, dat, ik, vind, ik vind het. Wat ik, heel uitdaging, het is heel prikkelend. En, uh... Hou je van die discipline? Nou, ik hou helemaal niet van discipline. <laughs> dat, uh, is, en dat uh, noemen we uh, dus uh, een uitdaging uh, nu. Ja, maar. Het, het is, nee, ik. Het, ik uh... Moet er een taxi komen om het stukje op te halen? Bij wijze nee, van spreken. Nee, dat niet. Nee, nee maar ik, ik. Kijk, als het. Uh, elke week zou denk ik al wat meer nou, nogal druk op, op, op zitten. Maar met de twee wekelijks... Uh, dan hoef je, ben je ook niet zo gekluisterd aan de actualiteit. Ik denk dat dat bela belangrijk is. Want het was wel leuk dat de Belgische krant de standaard... die had interesse getoond. En die zei, we willen natuurlijk vooral... columns die niet direct aan Nederland gebonden zijn. Dat begrijp ik wel. Maar... Uh, en ook niet direct aan die waan van de dag, van, van die dag. Ja, hoewel dat natuurlijk ook heel leuk is om te doen. Voor, uh -huh. voor uh, de columnisten die dat doen... en het, het kan soms ook uh, stukken opleveren die uh, gewoon blijvend zijn... Ja, want uh, uh, uh, uh, ja, dat is grappig dat je dat zegt. Want ik, ik, ik heb nu, uh, nu een, een 300 pagina's van je essays achter de rug. Die staan, daar staat allemaal geen datum bij. Die zijn ongedateerd. Ja, dat heb ik, ik, op... ik, kan, ik kan gokken. Denken van, nou, <coughs> oh, het zal wel ongeveer in die periode geschreven zijn. Maar op de een of andere manier kom ik daar niet makkelijk achter. Ja, maar dat heb ik met opzettelijk uh, gedaan. Ik, was, ik, had met, ik liep met verschillende ideeën rond. Ik zei, of ik kan het chronologisch doen. Dan heb je een soort idee, kan ik voor mezelf zien hoe ik, of ik mezelf ontwikkeld hebben als schrijver... of in mijn manier van denken of niet. Uh -huh. En toen uh, dacht ik, nee, ik, ik ga het thematisch arrangeren. Maar, en, en ik heb het uiteindelijk niet gedaan... is om de lezer een houvast weg te, weg te, weg te nemen bij de lezer. Een houvast, want een lezer wil graag... Ja, uh, in plaats van naar het stuk zelf te kijken de inhoud... van wanneer heeft hij het geschreven, hoe oud was hij eigenlijk? Ja, of zo. Ja. En dat is die, die, een omlijsting die ik per se juist niet wilde hebben. Ik wil, want toen ik ze zelf herlas... En het zijn trouwens niet alle stukken die ik ooit heb geschreven toen. En degene die ik heb uitgekozen. Ik vond het, ik vond het zelf plezierig om ze terug te lezen. En, en, en dat was voor mij... En niet gedateerd, want dan zijn je ze uh, niet meer gepubliceerd uh, Nee, nu. precies. En, en, ik, en ik wou dat de lezer dezelfde plezier zou beleven als ja. ik van mijn eigen stukken. Dat ja. schrijf ik ook in een inleiding. Ik ga niet zeggen van, uh, ik kijk erop terug en denk, wat, wat een onzin. Dan zou ik het niet publiceren? Af en toe moet je het woordenboek erbij pakken, zoals altijd haal je toch weer wat woorden van stal... die we al een tijdje niet gebruikt hebben in Nederland. Of in ieder geval die jij wel gebruikt. Maar het is een feest om te lezen... omdat je zulke mooie zinnen kunt maken. Dus ik ben, ik ben gewoon heel blij met dit boek. Dank je wel. Het, het, het vergt wat. Je moet, je, moet even, je moet goed meedenken met Havid Bouazza. Nou, en dat is heel leuk, want ik heb de, de, ook heel vaak... Uh, brieven gekregen van mensen en uh, mails... die dus met hetzelfde onderwerp bezig waren. Mm. Ik zal nooit vergeten dat ik uh, dat stuk... Uh, over de, de operatuur aan dot van waar ik het, het, het getal vier. Dat is belang, het is, waarin ik over het getal vier heb in de opera. Ja. Had ik van een wiskundige een brief gekregen waarin hij dus een hele wiskundige formulering van dat, het belang van het getal vier in de wiskunde. En hij vroeg aan mij: denkt u dat Puccini hiervan op de hoogte oh, was? Nou, <laughs> nou ben ik wat wiskunde betreft een totale ezel. Ik weet echt niks van wiskunde. Maar dat zijn van die uitwisselingen. Die... En Puccini, ben je daar een ook een ezel in? Of nee, daar nee. weet je er wel wat meer van. Ja, ja dat is muziek, maar ja. ik, ik, ik vind het een geweldige componist. Ja. Dus ik, ik, maar ik vind het leuk dat ik dus dat eruit heb gehaald van het getal 4. Gewoon een sprookje. Het is een sprookje natuurlijk, die opera. Van, meestal is het getal 3, maar ik, ik, mij viel op dat het get, juist om 4 ging. En dat is dus een wiskundige daar ook... Uh, wie mee doorgaat met die gedachten. Wie doorgaat, ja. ja. En ik heb ook brieven gekregen dat echt van een paar Marokkaanse jonge dames of vrouwen. Ik weet niet, ze vermelden hun leeftijd niet. Maar dat ze dus opera zijn gaan luisteren aan de aanleiding van die stukken. Ja, ja. Het, is, het is wat dat betreft een feest... Om omdat, omdat het, het is een intellectuele uitdaging. Niet alleen om te schrijven, maar ook om te lezen. We gaan daar zo uitvoerig over praten. Ik wil je nog even wat, wat, wat berichten van, van, van nu voorleggen. Bijvoorbeeld het bericht dat Elizabeth Taylor is overleden, ja. 79 jaar oud. Ik hoorde het vandaag. Virginia Woolf, ja, ja, ik Richard hoor het, Burton. Ja, ik hoorde het vandaag. Ja, een vriend van me die meldde mij. Dus ik ben meteen op internet alle kranten gaan kijken van waaraan ze overleden is. Maar ik, wat, ik, heb, het tot, ik heb het niet. Ge, alleen van volgens hartproblemen. Volgen, uh, hartproblemen. 79 jaar oud. 70, jaar, maar ze had al een behoorlijk pittige staat ja. van dienst wat betreft. Uh... En ze heeft het langer uitgehouden dan Richard Burton. Hè? Uh, Die is zo... op 58-jarige leeftijd gestorven. Ja. Veel jonger. Ja, zij heeft acht huwelijken achter de rug en daar wordt veel over gerept. Ik vind het altijd zo grappig dat iemand gewoon weer met nieuw enthousiasme en uh, zich in een voor, de, voor de liefde kiest. Maar daar ook dan meteen weer een huwelijk aan vast. Uh, ja, maar ze is knopen. twee keer getrouwd met Richard Burton. dat telt ja. voor twee. Dat telt ook voor twee dan natuurlijk. Nou, dat he? telt eigenlijk voor vier. Vind is... ik. Ja, nou dat is ja dat uh, wat dat betreft denk ik niet dat we echt iets. In de liefde. De liefde is, is uh, steeds de, uh, aan dezelfde steen stoten, maar het is een hele zoete steen denk ik om je aan te stoten. Een zoete steen om je ja. aan te stoten. Ja. Dat verliefd worden. Uh, maar ik denk dat de, de, er zijn ook mensen die houden van natuurlijk zelf als de ceremonie. Ik ben daar niet zo voor. Maar als het bij haar als er echte verliefdheid was, waar ik dan gewoon van uitga, waarom zou dat niet zo zijn? Er is natuurlijk. Uh, het is natuurlijk heel prettig en bijzonder fijn om verliefd te zijn. Al was het maar omdat je er niks aan kunt doen. Ja. Ja. Hoe gaat het met jou in de liefde? Uh, Hartstikke dit... goed. Ja? <laughs> ja, Dank je wel voor de belangstelling. Eh, u, u bent een gelukkig man. <laughs> ja. ja. Ja. Oh, u ja, vindt we... dit een te intieme vrouw? Uh, nee, helemaal niet. Maar uh, nee, ik ben. Ik ben, ben... Bijzonder gelukkig nu, ja, eindelijk mag ik wel eens zeggen. Ja, Naar is er. Nou, ja, ik ben eindelijk? 41 na mijn 40ste. En mijn broer zei altijd van. Nee, nou, op je 40ste begint het af. Dus uh, heb ik van meer mensen gehoord. Op je 40ste begint het. En, en wat, wat de liefde betreft kan ik hun wel, nu wel gelijk geven. Het, het is begonnen, want er zijn natuurlijk liefdes geweest in je leven. God dank. Uh, maar altijd zei jij van. Uiteindelijk, ik wil graag gewoon wel één vrouw hebben waar ik. Uh, Waar ik oud mee kan worden. Ja. Ja, ik, ja, ik ben ook niet de makkelijkste om mee te zijn, maar er is bij mij aan een, de een, ene een, kant ontzettende behoefte aan afzondering, uh -huh. en ook behoefte aan uh, geme, gemeenschap in de grootste zin des woords. Ja, ja, met, met een vrouw en die een wereld ook op zich moet uh, vormen, zodat er een overlapping bestaat van twee werelden. Dat vind ik heel belangrijk. Ik vind, ik vind dat een vrouw. Eigenlijk verwacht ik altijd van een vrouw dat ze zich met mij zou moeten kunnen opsluiten en de rest en de buitenwereld vergeten. De me, ja, dat is, dat... is de vrouw van heden ten dagen de moderne vrouw in Nederland daar daartoe bereid? Eigenlijk? Nou, of nou, daarvoor um, gemaakt? Of? Mijn huidige vrouw die is daar nou wel toe bereid, maar zij heeft dezelfde behoefte aan afzondering af en toe als ik. Dat is wat, Dus dat, dat is, is een groot. Zeggen. Dat is een groot geluk eigenlijk. Dan. Ja, maar los daarvan, het is helemaal niet rationeel gegaan. Bij mij, eh, ik, eh, zoals ik altijd geloof, is liefde op het eerste gezicht. Ik zag haar en ik vond haar ontzettend leuk. Meteen de eerste keer. En dat is het. Ik, ik geloof niet. Het, ik ben helemaal niet daar echt rationeel. Ik ben pas toen ik verlieve ben ik er rationeel over na gaan denken. En toen eh, wilde ik eigenlijk niet meer doen, Vind ik ontzettend bang. Dan denk ik, oh ja, dan gaat het weer helemaal fout. Want het, eh, eh, ik, eh, het is altijd fout gegaan. Uh, maar uh, maar ja, is, uiteindelijk... fout gaan, is fout gaan in jouw, perspe... in, in, in jouw perceptie uh, dat een relatie afloopt? Oh, of dat nee, hij dramatisch afloopt? Nee hoor, fout gaan is dat hij dat nooit had moeten beginnen. Oh oké, okay, ja. dat, dan... <lacht> ja, dat is wel heel Dat ja, Daar zijn er ook vele van geweest, bedoel nou, je? Nou, maar elke <lacht> zou ik zeggen. <lacht> En, en, en soms hou je nog kinderen aan over, wat natuurlijk hartstikke, hartstikke twee, leuk is. Twee, naar ik meen, hè? Ja, alleen al, al, de alimentatie is wat minder. Ja, <laughs> maar. Op, daar moet, ik vind altijd dat mannen daar niet over moeten zeiken. Nee, ik vind ook dat vrouwen daar mede, niet over moeten zeiken. Ze moeten gewoon medeverantwoordelijk. <laughs> nee, maar, nee, maar ik, ik heb, ik heb geweldig, twee geweldige kinderen. Ik heb daar echt geen enkele spijt van. Maar... Uh, het, wat ik zeg, het, het gaat erom dat je dus. Van, ja, dit, die, je weet dat het de hele tijd fout is. Er zit fout in een verhouding. Maar je kunt het, of ik wil het, je kunt het niet stoppen. Loslaten. Of nee, je ja. kunt het niet stoppen. Of je denkt, nee, dit kan mij niet overkomen. Niet voor de zoveelste keer. Ja. Maar het overkomt je onder, ondertussen wel, ja. ja. Ik, ik, ik hoop samen met jou dat, dat je. Dat je... Gelukkig mag zijn, zo nu je de 40 bent gepasseerd. Oh, dat, dat ben ik zeker. met, ja, zeker. Ja, maar ik ben ook nooit uh, ongelukkig geweest. Ik heb wel eens de, de indruk geweest dat ik hoop dat ik getergd was en noem maar Maar zelfs in mijn ellende heb ik me nooit echt ongelukkig gevoeld, of wat dan ook. En oh. het is ook niet van in de goot liggen en naar de sterren kijken, dat ook niet. Het is uh, zolang ik maar die afzondering had, zolang ik maar mijn, noem uh, um, dat niet. Mij uh, moest onderwerpen aan, aan dingen die mij zo tegen mij indruisen. Ja. Daar kan ik zo niet tegen. Het gaat over vrijheid dus. De vrijheid gaat al oh, echt over. Wat voor mij dan ja, pure, ja, noem het egoïstische, maar uh, stralende vrijheid. Ja. Ja. En als je dat uh, hebt moeten bevechten om die te, om die te bereiken, dan, dan geef je dat. Nooit, maar dan ook nooit op. Wij komen nog over vrijheid te spreken. Ik vertel ondertussen dat wij maandag op 4 april... ons tienjarig jubileum uh, met Kunststof vieren. Kunststofradio bestaat dan tien jaar. Dat doen we hier in de Smet, Studio de Smet in Amsterdam. Uh, van 7 tot acht vanzelfspreken. Dat is namelijk het uur dat we uitzenden. Dat doen we live. Uh, we hebben drie gasten dan, uh, Volkskrant hoofdredacteur Philippe Remark... schrijfster Naima Elbezas en pianist Bert van der Brink. Er zijn drie presentatoren en u kunt daarbij zijn. We hebben geloof ik nog maar heel weinig kaartjes. Dus u moet echt nu mailen en anders is het gewoon pech gehad, kans voorbij. Uh, doe dat via onze website, daar staat dan een button en dat kunt u dan aantoetsen. En dan kunt u u opgeven voor de uitzending van maandag 4 april... tussen 7 en 8 uur in Studio De Smet in Amsterdam, radiokunstof.nl Ik sta te zoomen, ik doof mijn sigaret, de rook ze diep verorgen in mijn kleren. Ik weet niet wat ik doe, ik durf niet meer naar bed. Straks zie ik weer soldaten die marcheren, met hun stappen zo verlaten. Een waardigheid ontroond. In monden meer om iets te kunnen zeggen. Ik voel mij een van hen verslagen, weggehoond. Geen zin meer om iets nog uit te leggen. Een paar reclame flikkeren invitaties door het raam, Dus ik de troostelozen wil me heren. Ik kan hier nog niet weg, haar geest laat mij niet gaan, Ze fluisteren dat ze iets zal weer keren. Maar de dagen duren lang, de eeuwen zijn op stap, Zal ik mij met mijn lot ooit nog verzoenen? Want de waanzin en de koort en totale dronkenschap. We zorgen mij van God een visie: het dans met mij totdat de dromen zijn versleten. het dans met mij in een hitteval. Van mijn voorhoofd en eindig tot mijn kraag Ik schrijf je deze brief om te ontsnappen Ik weet niet waar ik ben Welke dag het is vandaag Al wat ik weet is dat ik ook moet stappen Want de soldaten komen nader Ik hoor de stille troon Ik tuimel van het reden naar het verleden En de stoet der troostelozen "Joh, ja, kom, toch kom En houdt ruim standvastig naar beneden Mij, doordat de dromen zijn versleten. De dans met mij in de hitte van. De dromen zijn versleten. Dans met mij in de hitte van de nacht. Dans met mij, oh dat je nimmer zal vergeten, dat ik zo lang heb gewacht. Bier met Dans met mij. Dit nummer komt voor in het boek van Havid Bouassa, Het boek dat hij schreef. Heidense vreugde, gepeins en gezang. Het is uh, onlangs verschenen bij uitgeverij Prometheus. Het zijn essays. Het is een, het is een parade van erudieten, mooie en gevoelige stukken over de kunst. Over de... Literatuur over Nabokov in het bijzonder, over religie, over islam, de vrouw in het bijzonder. Uh, Seksualiteit, nou ja, alles wat Havid Bouassa schrijver, vertaler, columnist en essayist bezighoudt. Uh, stukken die niet van datum zijn voorzien, maar die totaal niet gedateerd zijn. Kortom, uh, een feest. Welk stuk heeft jou eigenlijk bij herlezing verrast toen je hiermee bezig was met de selectie? Uh, oh, god, dat is... Uh... Dat is een, een moeilijke vraag. De, er waren een paar artikels waar, waarvan ik dacht: die ga ik helemaal herschrijven. Maar ik ga ze eruit halen. Dat is onder andere die uh, de verfilming van uh, over de verfilming van de boeken van Nabokov. Ja. Uh, maar toen, toen ik het uh, herlas, dat ik, het staat eigenlijk alles in wat ik had, wat ik had erin en opnieuw had willen uh, zetten. Maar wat wat is, dat is moeilijk. moeilijk maar waarom, te waarom wilde je dat er dan uithouden? Je dacht van nou dat is gewoon oude kost of. Uh... Nee, nee. Dat ik gewoon uh, dacht van. Ik, maar ik, ik heb nu meer inzichten of uh, ik zou het ja. niet anders zeggen of wat dan ook. Maar ik, ik herinnerde mijn stukken niet altijd even correct. En. Uh, uh, en af en toe merkte ik wel een beetje de jeugdige uh, overmoed. Maar dat heb ik gewoon laten staan. En dan zeg ik bijvoorbeeld over een boek van Aldous Huxley. het is een saai boek. Terwijl ik het bij herlezing nou drie keer nu een geweldig boek vind. Ik zei, nou, toen vond ik het zo. Maar ik laat het gewoon staan. Je laat het toch gewoon staan? Ja, maar ik heb er een voetnoot bij gezet van... Uh, uh, dat boek is veel beter dan <laughs> mijn, uh, jeugdige, uh, uh, mijn jeugdige oordeel. Maar ik vond het ju ju ju juist leuk om, om dat te laten staan. Want ik, ik kan mijn jongeren zelf niet gaan ver ver veranderen. Nee. Nee. Uh, dus, maar, uh, Het hoorde ik... bij je jonge, jongeren zelf. En daar hoorde ook dan wel een zekere mate van overmoed bij. Want je beschrijft een aantal, uh, bejubeld, bezinkt... een aantal meesterwerken uit de wereldliteratuur. Waarvan je ook zou kunnen zeggen dat je daar totaal van dicht zou slaan, hè? omdat ze zo goed geschreven zijn. Lolita bijvoorbeeld. Ja. Maar je beschrijft ook Ali en Nino van ja. Poban Said. Nou, dat zijn zulke mooie boeken. Ja, maar weet je wat het is? Dat zijn boeken die ik, waar ik verliefd op ben geworden... toen ik zelf jong was, dus 16, 17. Mm -hmm. En, uh, en je, wordt, je krijgt ook een bepaalde bezitterigheid naar die boeken toe. Wat ik, wat ik, wil, wat ik dan met die artikels deed... was eigenlijk steeds die verliefdheid op die boeken bevestigen. Dat, dat is het uiteindelijk. En, en, en Lolita en Arin Nino noem maar op, de twee bijvoorbeeld. Uh, zulke boeken die blijven bij je. Dat worden ondertussen ja, bijna onderdeel van je identiteit. Laten we zeggen van je literaire identiteit. Uh -huh. En ik, uh, dus het is niet zo van dat ik daarvan dicht sla. Want dat zo, ik weet dat ik zo nooit zou kunnen schrijven. Maar de, de, de, de, de intense genot dat ze me verschaffen, is natuurlijk wel onderdeel geweest van het. Hoe ik, ze, hoe ik zelf wilde schrijven, het intense genot tijdens het schrijven... dat dat bij de lezer dat ook moet ondervinden bij het lezen van mijn werk. Ja. Je, we hebben het nu bijvoorbeeld over twee totaal verschillende boeken. Ja. Uh, ook in de taal. En ja. de taal is natuurlijk een onderwerp van, van zeer veel zorg en aandacht en liefde van, van jou. Uh, waarin ik bij Ali en Nino denk, van dat is echt een boek... Uh, als ik Rafid Boasa zou zijn, dan zou ik... Uh, zelf de pen even een maand laten liggen na lezing daarvan. Maar dat, dat is een sensatie die jij niet uh, beleefd is. Dus. Nee, omdat, uh, om, omdat ik heel goed uh, weet dat ik uh, niet Kurban Said ben... de schrijver van Ali en Nino. Uh, ik, uh, ik, natuurlijk heb ik mijn twijfels van... maar ik probeer ook niet te... te uh, te imiteren wat ik goed vind. Mm. Uh, ja, Zo'n verhaal zou ik nog graag willen schrijven. Maar al in die wens ligt natuurlijk al uh, besloten dat ik het niet kan. Nee. nee, denk je dat? Ben je daar eigenlijk heilig van overtuigd? Of is nou, er een stem in jou? Misschien maar een heel nee, klein ik wil, stemmetje. Dan nee, denk je wel, ik kan het wel. Nee, Ik, ik, ik wil niet imiteren. En, en, en ik, uh, ik heb wel liefdesverhaal geschreven, een roman Salomon. Ja. Maar dat doe ik dan op, op, op mijn manier. En uh, kijk, dat alles wat ik lees, uh, of ik nou goed vind of slecht vind, dat resoneert op een of andere manier wel in, door, mee, wat is in je door. Werk. Ja. ja, maar uh, ik pas heel erg voor, uh, op voor uh, imitatie. Ja, ja, nou is het. Eigenlijk wel bijzonder dat als, als je het in dit boek in je essays hebt over de kunst... Uh, en over de literatuur, dan, dan bezing je de schoonheid van de taal. Dan, het is een ode aan de verbeelding. Ja. Uh, daar gaan eigenlijk alle verhalen over. Uh, als je uh, schrijft over de islam, dan laat je eigenlijk niets meer aan de verbeelding over... Nee, Dan komt de, er een verneinigde, vlijmscherpe Hafid Bouassa tevoorschijn, eh, die niets onziend eh, zijn meningen uitserveert. Ja, maar dat is omdat, omdat ik vind dat religie in het algemeen en de islam in het bijzonder de, de verbeelding ook een beetje doodslaat. Dat is mijn grootste moeite ermee, omdat de een, een, een islam die beknot zo de individuele vrijheid. Uh, dat ik vind dat hij daarmee de verbeelding ook totaal doodslaat. Met en dat bestrijd jij met, met... Ja, maar dat is, vind ik ook de paradox. Terwijl hij wel ook een, een beroep doet op de verbeelding... om in God, God te geloven en Mohammed die, die de Gabriel ziet. en dat zijn uh, natuurlijke dingen, ja, ja. Maar dat is wel een interessant verhaal. Dat is een artikel dat ik nog steeds wil schrijven. Zoals de, de, de Bijbel is in de jaren 60, 70 als literair werk bestudeerd. En er zijn mm -hmm. een paar gigantisch interessante boeken over uh, uh, dan vanuit uh, de, het Hebreus dan uh, teruggedaan. Hey, als je dat bij de, met de Koran zou doen, op een literaire manier analyseren... dan zou er van het boek als literair werk, of literair meesterwerk... waar het vaak bijvoorbeeld ook versleten, naast dat het woord van God is... dan zou er niks van overblijven. Waarom niet? Dus het is het slechts Karakterontwikkeling, uh, <lacht> er zit geen structuur in, zit geen plot, herhalingen... Uh, de, de ga, ve, veel wordt weg, uh, weggelaten. Wat heel goed. Soms eraan zijn er een paar. Uh, dus, moslims, paar moslims zijn mensen. ook nog slechte literatuurcritici, nee, begrijp nee, ik dan? Nee, nee, nee. Ze, ze kunnen de, de Koran. Uh, beschouwen niet als literatuur. Ook al wordt het heel vaak in de literatuur aangehaald. Want het is het woord God. En dat staat boven de literatuur. Hmm. Dus, wat de mens, wat, wat een, als het een mens had geschreven, was het een literaire chaos geweest. Maar als het van God is, dan is het een literaire perfectie. Bottom line van de verhalen die. Je over de islam in dit boek uh, hebt, hebt gebundeld... is dat je de Nederlanders verwijt dat ze met veel te veel welwillendheid... allerlei kortzichtigheden uh, die vanuit de Koran worden verklaard, tolereren. Je zegt het geklaag van moslims wordt verward met de trouw aan de religie... Angstige paashazen, noem je ons. Het land wordt nee, de, de politici. De politici, noem ik de regering. Nee, de ja, Nederlandse dat, regering. Ja. Het land wordt verramst aan een wolvenpak van religieuze agressie. Het enige wat het Oosten ons nu brengt op een monomanische en nietsontziende manier, is een fenomeen dat we straks kunnen missen als een natuurramp. Dat is de islam. islam. Ja. Ja, dat, ik ga niet heb vragen ik... naar het jaar waarin je dit geschreven hebt. Maar, <laughs> maar, maar ik, eh, daarom heb ik ook de hoofdstukken over het hoofdstuk over waarin. Uh, de stukken over de islam gaan, heb ik de titel gegeven... de verstekeling van de immigratie. Dus de islam als verstekeling van de immigratie. dat Dus de mensen hen zich niet bewust waren dat het met de immigratie ook een religie werd uh, binnengehaald. Geïmporteerd. Geïmporteerd, ja. En, uh, en ik vind het grappige... Een, uh, als het politieke klimaat in Nederland anders zou zijn... als er geen uh, angst zou zijn voor de islam... dan zou dit dit helemaal niet eens zo... Uh, uh, ja, uh, zo... Um, hoe noem je dat? Ja, opval of zoiets. Dracula-achtig, ja. <laughs> ja. Uh, het is, die, het is die, die spot, maar het is ook werkelijke woede. Want waar wat, wat het om gaat is, Nederland heeft een, een grondwet... waarin iedereen gelijk is voor de wet. Iedereen is gelijk, on, on, ongeacht geaardheid, seksu uh, seksueel geaardheid... kleur of geslacht, noem maar op. Ja. ja? Als je dus een religie goed gaat praten waarin een wezenlijk onderscheid wordt gemaakt tussen man en vrouw, waarin een vrouw lager staat dan de man, dan doe je dus de eigen grondwet onrecht aan. En, en, en, en dat is iets, dat is. Ik begrijp niet dat mensen dat dan niet zien. Dus dan, dan, en wat de, en dan zou je moeten afvragen: wat stelt nou eigenlijk die grondwet voor als we zulke uitzonderingen toestaan? Dan wil ik niet zeggen dat. Ja, dan moet je. Ja, zulke grondwet moet je bijna tyranniek toepassen. Je kunt toch niet uh, in, in een land waarin. Ja, je, je, je overtreedt het eerste grondwetartikel. Maar dat mag, omdat het een godsdienst is. Ik begrijp nog steeds niet waarom een godsdienst... Uh, een die uitzonderingspositie zou moeten houden. Ik begrijp het wel. En dat is, dat is namelijk de onzichtbare kooi waarin we leven, ook politiek. We leven nog steeds in een religieuze maatschappij. En de komst van de islam heeft die, de terugkeer van de religie... en de politiek en de samenleving ontzettend bevorderd. Ja. De jaren zestig zijn wat er werd ge geschreven... Over het katholicisme, dat is laten we eerlijk zijn, dat was uh, dat is was veel krachtiger en erger. Want uh, de, een, een beeldenstorm, in, uh, dus niet de historische beeldenstorm, nee, nee. een beeldenstorm. Dat gaat niet met zijdehandschoenen. Daar heb je pikhouwen voor nodig. Ja, daar, en... daar komen we komen zo over te spreken. Dit is verkeersinformatie. Er staat nog file op de A12. Van Utrecht naar Arnhem een file van 4 kilometer bij Maarsbergen. De andere kant op, van Arnhem naar Utrecht... tussen Veenendaal West en Maren 6 kilometer. Het komt door een ongeluk, maar alle reistrokken zijn weer vrij. En in Kunsthof praat ik vanavond met Hafid Bouassa. die heeft zijn essays gebundeld in een, in een lijvig boek... dat heet Heidense vreugde, gepeins en gezang. Het gezang gaat veel over de kunsten en het gepeins gaat veel over de islam. We zijn nu eigenlijk midden in het gesprek beland op, op het punt... dat deze samenleving, de Nederlandse samenleving, echt doordezemd is... van religieuze... Ja. Uh, uh, van de aanwezigheid van, van, van religie... Wij zijn natuurlijk allemaal met het protestantisme uh, groot geworden... Waar, waarin een, een soort gelijk proces zich heeft uh, uh, mm -hmm. afgelegd. Ik bedoel, ik kom uit een dorp... waar nog mensen van mijn leeftijd niet tegen polio ingeënt mochten worden... Mm -hmm. uh, omdat de religie dat niet toeliet. En ja. daar waren ook nou ja, regels en wetten waar je echt nu bij achter de oren krapt... en waarvan je je ook afvraagt... past dat wel bij die grondwet die we daar eigenlijk met z'n allen aangelegd hebben? Ja. Het ja. lijkt wel alsof Nederland dus... Want, want wat, wat jij eigenlijk zegt is dat we nu een nieuw religieus besef omarmen... en weer terug gaan in de het tijd. Het is helemaal geen wij... nieuw religieus besef. <laughs> het is een oud-religieus besef. En ik, vind het, en ik vind het werkelijk van, uh, van het beren besnuffeld... dat Donner met een, gewoon kan zeggen zonder uh, religie, religie heeft... de mens geen morele pal, of kompas. Dat is natuurlijk een belediging voor alle niet-religieuze mensen. Alsof alleen ge, uh, godsdienst een, mor, een moreel kompas vormt Dat is natuurlijk niet zo. Eerst is er een, de moraal, dan pas komt de godsdienst. Of de religie die dat in een, uh, in een goddelijke vorm uh, giet. Maar, uh, het waar, is... waar, waar, waarom, waarom krijgt met name de islam daarin zoveel uh, aandacht van jou? Oh, uh, omdat ik vind dat de, de, de, de, de islam vind ik. Uh, wat ik net heb gezegd, ook verantwoordelijk is, vind ik voor die te, terugkering van de religie op een niet leuke manier in de samenleving. En omdat de islam vind ik daarin het rigoureus in is. Uh, Die maar... dan het Rooms-katholicisme, het protestantisme. Ja, ja, ja. Ik, ik, ik, ik, heb, ik heb nog wel uh, uh, bepaalde dingen van het katholicisme... kan ik nog wel waarderen. Zelfs natuurlijk, zoals de biecht en de verlossing. Het idee van verlossing en van, uh, noem maar op. Dat... Maar dat komt en... omdat jij dat leuk vindt, omdat jij dat zelf niet bent, hè? Niet leuk. Ik, nou, leuk ja, je je niet... ziet dat maar gewoon als ben... een curioze. Nou, en plus dat uh, uh, het katholicisme heeft zich in elk geval ontwikkeld, hoe je het went of keert. Kijk, die is natuurlijk, zoals Gerard Treven zei, die die moet wat auto's zegenen, voor de rest moet je niks aantrekken wat van die vent zegt. Ik, als je het weet het... toch dat de invloed van de Rooms-Katholieke Kerk en het geloof nog steeds heel erg ja, groot is? Ja, dat weet hè? ik wel, maar dat, dat, dat, dat je dat moet kunnen bespotten, dat vind ik, dat vind ik ontzettend belangrijk. Ja. Niets is boven spot verheven, maar de, de islam uh, deent zich boven elke spot uh, te zijn verheven. En dan die agressie. Laten we eerlijk zijn. We, Nederland is getraumatiseerd ge geraakt... door de moord op, uh, op Theo Het van Gogh. Uh, de, uh, de, laten we uh, de dreigementen naar Geel Wilders. De deze spot printen, ne, uh, 11 september. Er is mm -hmm. natuurlijk wat gebeurd. En Nederland heeft ook al een reden om getraumatiseerd te zijn. Want uh, hoe lomp je Nederlanders ook mag vinden... voor hoe onbehouden... onbehouden ik geloof, ik geloof dat het zolang het verbaal is, is er niks aan de hand. En die, die, het is, het is, er, zit, er zit een kern van geweld in de islam die, die mij bijzonder. Tegen de borst staat. Ja. En dat, dat verzin ik zelf niet. Ik heb de Korame, dat is een van de meest gelezen boeken door mij, gedwongen en ook ongedwongen. <lacht> maar het, er zat iets in wat ik altijd mij tegenstond. Als kind werd ik er bang van. Later wacht ik ervan. En dat is een soort ag agressie. En een, een, een vreedheid. Er is een, een totale overgave aan God. Er is, God wil niet, gelie, wil, niet, wil niet liefde, God wil gehoorzaamheid. Mm -hmm. En dat is... Dat is uh... Iets wat helemaal niet, ook niet past bij, jou, bij jouw vrijheidsideaal. Nee, he, helemaal niet. Ik een ben menselijk veel, ideaal. Ja, ik ben eigenlijk heel zachtmoedig van aard, hoor. Maar de islam brengt... <laughs> Zegt hij weer een heel lief lachje. <laughs> <laughs> hij komt er nee. nog steeds mee weg. Nee, maar het is, het is ook iets... En juist als ik dan mensen, van mensen hoor van... Hafeet, je moet wat voorzichtiger zijn... of je moet de islam niet zo hard aanpakken... dan, dan, dan, dan juist komt die rebel, de rebel bij mij naar boven. En het is heus niet schelden om het schelden zelf. Maar ik ben soms werkelijk dat verontwaardigd zijn... ja. en woedend. Het ja. was bijvoorbeeld toen... Bijvoorbeeld dat, na de moord op Theof van, van Gogh of na 11 september... dan worden moskeeën bezocht. De, de familie van Theo van Gogh is niet bezocht door balken en wat dan ook. Zulke dingen maken mij kwaad. Ja. En het is ook trouwens ook nog, als je goed over nadenkt... elke moslim zou, ik ben geen moslim trouwens... maar een moslim zou daar ook boos op moeten worden... want ze worden ontzettend gepater, gepaternaliseerd. Het is van, uh, als we ze niet voor zichzelf kunnen opkomen... alsof ze niet uh, zelf een weerwoord klaar ja. hebben... Ja. Dan, uh, en, en dan kruip je natuurlijk heel makkelijk in die slachtofferrol van wij zijn een minderheid, bla bla, die bla, hou op... Goed, duidelijk, uh, Hafid. Uh, ja, we gaan gewoon hele rare schakeling nu maken. Want we gaan gewoon een sport. We gaan naar wielrennen. Er wordt uh, door vrouwen gefietst, 500 meter. Op bij het wereldkampioenschap baanwielrennen in Apeldoorn. Uh, voor de eerste keer sinds 1979 dat het toernooi weer eens een keer in Nederland plaatsvindt. In dat uh, hele nieuwe omnisportcentrum. Een paar jaar is dat open in Apeldoorn. En daar hebben we inderdaad het eerste onderdeel gezien van uh, deze eerste avond. De 500 meter bij de vrouwen. De eerste titel is vergeven aan een wit Russin. Olga Panarina wint die 500 meter. Vorig seizoen werd ze derde. Nu gaat ze er met de wereldtitel vandoor. Sandy Claire uit Frankrijk wordt tweede. En Mirjam Welte uit Duitsland wordt derde. En Willy K. Kanis dan, voor de mensen die dan de, dat denken, zij is weer op de vierde plaats geëindigd. Het is al uh, de derde keer dat de 26-jarige Nederlandse op die vierde plaats eindigt. Weer net geen medaille voor Kanis die in de aanloop naar dit toernooi uh, last heeft van een uh, rugblessure. Ik ben benieuwd wat ze verder nog gaat rijden tijdens dit toernooi. Of ze onderdelen gaat laten schieten of niet. Maar het begin is weer teleurstellend. Weer vierde. En de wereldtitel gaat dus naar Wit-Rusland, naar Olga Panarina. Dank je wel, verslaggever Sebastiaan Timmerman. Met de finale 500 meter tijdrijden voor vrouwen, baanwielrennen, hadden we het dan over. Ik praat in kunststof met Hafid Bouazza. Hij is schrijver, hij is essayist, hij is nou ja, dichter. Hij doet eigenlijk alles met het geschreven woord, zouden we zo kunnen zeggen. Uh, columnist ook van het NRC Handelsblad, uh, sinds kort, sinds uh, twee weken. Uh, wij zitten nog even in, in, in de islam. Uh, wat, mij, wat mij wel uh, interesseert is dat jij wel... Uh, in je boek, in je essays, is de islam is eigenlijk een, een, een, een, een, is één geloof. Ja. En, en ik hoor altijd mij toch door heel veel moslims... Uh, die er erg veel verstand van hebben uh, uh, vertellen... Dat, dat de islam zich presenteert in, met ve in vele gezichten... Dus Die, dat je eigenlijk helemaal niet zo generaliserend kunt praten over de islam. Oh ja, oh ja zeker wel. Waarom niet? Want is, we hebben het over de islam al als leer, als ideologie, dat is één islam. Dat is het verschillende uitingen heeft in verschillende culturen. Dat is natuurlijk logisch. Maar is de meeste. Laten we zeggen, dezelfde de clown in een andere outfit. Ja, maar dan presenteert hij zich misschien toch wat gemoedelijker of wat minder uh, Oh ja, zeker. Uh, maar ja, maar ik, het, de spot en, uh, en, uh, en als ik aan het schrijven generalisatie hoort erbij. En dat is ook een van die dingen. Als het over de islam gaat, lijkt het wel alsof ik... Moet je steeds zeggen, ja, nu generaliseer ik. Dan moet je steeds die nuances aanbrengen die bij spotschriften of uh, columns of wat je ook... Uh, hoe, dan wil ze zeggen, niet, uh, uh, niet, niet van belang zijn. Uh -huh. En als ik het heb over de islam, dan, is het, dan bedoel ik de, de basis-islam. Uh, uh, dat is dus de basispakket -islam. Basis islam. En die bestaat gewoon. Kijk hoe die allerlei vertakkingen, en noem maar op, de vier scholen, re rechtscholen, en noem maar op, dat weet ik allemaal. Maar dat interesseert mij niet. Uh -huh. Want het gaat, uh, het is namelijk ook een manier van denken. Het is het geloof dat alle moslims over de hele wereld, verbonden zijn, alleen omdat ze moslim zijn. Uh... Dat staat jou ook heel erg tegen, dat nou, hele ik... idee. Nou, ik, vind, ik, ik, zou, ik zou niet weten waarom je, je als mens niet met de hele mensheid verbonden zou moeten voelen. Maar alleen als moslim met moslim, dat is ja. natuurlijk een uitsluiting ook van niet-moslims. Ja. Wij spraken met jouw broer Abdella, hij is vier jaar ouder dan jij bent. En hij zei, zijn visie op de islam deel ik niet, ik ben veel toleranter. Religie hoort bij de mensheid. En wie ben ik dan om mensen hun houvast aan religie te ontzeggen? Bij Hafid ligt dit complex. Aan de ene kant heeft hij een grote liefde voor de Arabische cultuur. Maar hij voelt niks voor de godsdienst. Hij was nog jong toen hij zich al verdiepte in het Soefi. Ik denk dat hij in zijn zoektocht niet gevonden heeft wat hij zocht toen. Misschien zou hij wel teleurgesteld zijn. Misschien komt het daardoor. Ik kan namelijk niet zeggen dat we onder het juk van de islam hebben moeten leven. Uh, ja, nou, uh, dat, ten eerste, ik, ik zeg niemand uh, terecht om te geloven. Ja, mm. dat ik heb mm. nie, no Ja, ik zeg wel. Kijk, als ik zeg. Zet die Koran eens een keer buiten grof vuil. Dat meen ik echt. Dat is van, uh, zet die Koran nou eens weg. Ga eens een ander boek lezen. Of ze het alle even weg. En uh, uh, dat meen ik wel. Maar ik, ik zou nooit iemand ontzeggen. Uh, om, in, om moslim zuiveren. Is maar het grappige. Wat hij hier doet is, is. Hij koppelt het meteen aan, aan je achtergrond. Aan, aan de opvoeding. Ja, uh, maar. Alsof, alsof jouw fanatisme daaruit uh, Ja, maar uh, het is, ja, Daaruit ik, voortkomt. Ja, nee. Nee, maar we hebben het wel eens samen over gehad. We denken er ook anders over. We hebben er nooit ruzie over hoor. Helemaal nee, nee. niet. Maar het is, uh, ik, het is niet zozeer dat ik iets zocht. Ik heb met sofisme juist uh, ben ik gaan verdiepen ook. Omdat ik dus de, de islam zo rigide uh, uh, vond. Alleen maar een set, een set wat zegt, een set. Gigantische set van regels. Zelfs van. Kijk, ja, als mensen behoefte hebben aan een religie die, die zegt dat je de toilet met je linkervoet eerst moet betreden, vind ik het prima, ga je gang. Maar uh, het, het blijft natuurlijk niet daarbij. Het zegt wel iets over hoe je in het leven staat. Zoals een taxichauffeur ooit tegen mij zei... ik ben blij dat Allah bestaat, anders zou ik alles doen wat niet mag... Dat, dat, ik zei, hoe bedoel je? Zei, nou, als Allah niet bestaat, dan zou ik alles doen wat niet mag. Maar voor de rest, uh, goed. Maar uh, ik heb sufisme want in ja, sofisme. Ja, want heb je daar iets in gevonden? Nee, nee, het sofisme die, die zocht dan God uh, in de mens zelf. Hè? Ja. Het is dat, uh, het pantheïsme, noem maar op. Maar ik vond het allemaal te zweverig. En, uh, en ik dacht op een gegeven moment waar, het, waar ik op Ik was niet op zoek naar iets waar ik op stuitte, is. Een, een, een definitie van God... of dat waar het allemaal om draaide... het centrum van het hele geloof, God. Dat werd in de islam eigenlijk... Dat, dat, dat werd, er werd eigenlijk van ondergeschikt belang. Het ja. dat dat was vooral de regels... Hoe te, hoe te leven om in het paradijs te komen. Dat werd be opeens belangrijker. En, en het sofisme... En dan krijg je zo, uh, wat ik het interessant vind, als je jezelf wilt geloven, dat als je honderd keer of duizend keer achter elkaar het woord Allah uh, herhaalt, dat je dan uh, in trans raakt. Dat geldt met elk woord. Ik heb we hebben ondertussen weten we, dat dat allemaal neurologisch in elkaar steekt. Maar het is, ik was niet in het zoeken. Maar wat ik. Ik dacht dat het. Uh... Ik was gewoon nieuwsgierig. Want ik zeg: mijn ouders bidden. En we, worden, we zijn wel onder de juk van de islam opgevoed. Ah. Want. alles stond in het teken wel van de islam. Met de Ramadan. Uh... Mijn moeder was niet zo streng. Mijn vader was maar je vader strenger. was wel streng, hè? Hij, uh, mijn broer Abdella is uh, heeft. Die Knoet wat minder gevoel dan ik. Omdat Abdella ook. Uh, was de lievelingszoon van mijn vader. Dus dat ah, is heel ah, anders. Dus Hier <laughs> schuurt, schuurt het weer. Daar zal ik het niet mee, mee eens zijn hoor. Nee, maar, uh, maar goed, er was maar, het, ja, het juk van de islam. jij hebt dat wel zo ervaren. Iedereen kan, een, ja. kan, kan, kan zijn eigen jeugdervaringen ook. Uh, ja, het, het is, het is het, beleven. Ja, het, ik, ik heb het wel zo ervaren. En je hebt je bevrijd. Daar gaat ja, het dan, daar gaat ja het dan en ik had, ik had gedacht dat de... de, de, de nou, ik had dat niet gedaan, maar ik dacht... God, die, dat, dat was het. God, dat, ergens boven die zetel boven en die bevrijdt je wel. He, want die, die, he, die heeft zijn profeet gezonden... om ons ja, een boodschap te brengen. Lees, lees als je wil voor mij dat stuk voor... Ja, ik vond het een waanzinnig uh, uh, uh, ontroerend stuk. Het is een, een brief <lacht> aan je vader wat ook... ook ook daarover gaat, over iets wat jij noemt intense religiositeit... van je vader, dierbare vader. Ja, hij was toen al uh, overleden, ja. ja. Dierbare vader. Vele malen hoorde ik en hoor ik dat, dat ik van mijn leven een rotzooi maak. Het leven lijkt, vol, volgens vooral vrouwen... die zich met hun eigen zaken zouden moeten bemoeien... voor mij één grote inspanning te zijn... Ik strompel van leegte naar leegte, hoor ik. Hetgeen goed is, lijkt mij, omdat er oppervlakte wordt gesuggereerd. Mijn roekeloosheid, waarvan ik graag denk haar achter mij te hebben gelaten... zou een tarten van het leven zijn, of een verleiding van de dood. Het is maar hoe je het bekijkt. Soms lijkt de dood ook een aangenaam oor te zijn. Eindelijk rust, stilte. Het is moeilijker, zo niet onmogelijk, dunkt mij, om van je dood een rotzooi te maken. Al kan het sterven zelf een morsige en onaangename aangelegenheid zijn. Maar ik zou het als een nederlaag beschouwen moedwillig te sterven, omdat het leven soms zwaar en pijnlijk voelt voor al zijn bekoorlijkheden en liefde. Geef toe aan mij op dat het noodlot ons treft... en wij zijn in trouw tot vrienden gemaakt. Ik zie levensteugen als de bitterste teugen... en getuig van de vier waarheid hiervan, als zij worden uitgebraakt. Ik weet niet of ik het eens ben met de dichter die dit heeft geschreven. Het leven kent zijn moeten zoete momenten... maar al is het bitter als alsem, dan nog heeft het de zoete roes van alsem. Jij bent in alle rust heen gegaan, heb ik begrepen. Pijn in je borst, vertelde me... Vertel de moeder en je ging op de bank liggen. De bank waarop je zo vaak een dutje deed dat het de afdruk van je lichaam droeg. Je bent nooit meer wakker geworden. Of het moet in een hiernamaals zijn waarin jij, anders dan ik, geloofde. In tuinen van verrukking, een menigte van de eersten en weinigen van de laatsten. Op zetels met parels hun goud ingelegd waarop zij liggen tegenover elkaar... Eeuwige knapen gaan hen rondom met bokalen en kruiken en bekers uit een stromende bron... waarvan zij geen haarpijn krijgen, nog redeloos dronken worden. Een vruchten die zij verkiezen, een gevogelte dat zij begeren... en zwartogigen, gelijk aan verborgen parels. Een beloning voor hun daden. Daar horen zij geen ijdele woorden en geen zondige gesprekken... behalve het woord vrede, vrede. En de mensen van de rechterhand, en wat van de mensen van de rechterhand onder doornloze, vruchtige lotusbomen en hoofdbeladen palmen... en uitgestrekte schaduwen en stromende wateren en overvloedige vruchten... onverwelkbaar nog verboden en verheven bedden. Ik heb mij vaak afgevraagd of je intense religiositeit voortkwam... uit verlangen naar, naar wat hier beschreven wordt. Een beeld van een kuis hedonisme. Ik, wil, ik weet wel dat je het hoogste nastreefde, te vertoeven in nabijheid van God... Het valt mij zwaar dit serieus te nemen, omdat je, toen je, zoals moeder het uitdrukte, je begroef in de Koran, dit leven hebt veronachtzaamd ten onrechte wat mij betreft. Wie gelooft in een leven na de dood, zou zijn voordeel moeten doen met twee levens en niet het ene verwaarlozen ten gunste van een andere, onbestaande en onbewezen. Je wilde in Marokko sterven... Laat mij toch in mijn land sterven, sprak je... toen je oudste zoon je weghaalde uit het vliegveld in opdracht van moeder. En ze had gelijk, al, had het ha al heeft het haar hart gebroken dat je boos op haar werd. Je stierf waar je had moeten ster sterven, bij moeder... je vrouw die vanaf haar vijftiende bij je was en je lief had. Uiteindelijk is dat het enige land, het enige thuis waar een man hoort. In het hart van een liefhebbende en geliefde vrouw. In het laagland en hoogland van haar gemoed. In het eiland tussen haar armen. Het verdriet mij dat we nauwelijks met elkaar spraken. Ik betreur het dat ik zo weinig over je verleden uit je mond heb gehoord. Terugblikkend zie ik dat ons moeizaam contact... en verschrikkelijke verspilling van tijd is geweest. Ik staar in een afgrond en vrees dezelfde fouten te maken als jij. Boosheid op mensen die, die woede niet verdienen... en dezelfde gebreken te vertonen. Onnodige teruggetrokkenheid en stille somberte... Misschien maak ik van mijn leven wel een rotzooi... maar in mijn geheugen heerst geen chaos en daarin leef jij voort. En dat is het enige hiernaas dat ik je bieden kan. Ja, dat is een heel mooi stuk. Dierbare vader, heet het. Het staat in het boek. Ja. Uh, je, je heb, je, je bent, dat zit ook in dat zinnetje, je bent in alle rust weggegaan. Heb ik begrepen? Ik was er niet bij. Nee. Je was er niet bij. Nee, ik werd, en uh... je hebt hem ook niet... Je hebt ook geen afscheid van hem kunnen nemen? Nee, uh, want die, uh, hij woont in, uh, in Arkel, het dorpje waar, we, waar ik ben opgegroeid. En om half zes ochtends, dacht ik, of zes uur ochtends, werd ik gebeld door uh, mijn zus. En op het en, en moment dat de telefoon ging, wist ik dat wat er aan de hand was. Ze zei: Havid, -ha papa is dood. Mm. En toen ben ik nou daar naartoe gegaan. En ik, mijn moeder vertelde dus wat er was gebeurd. En, uh, dus hij, wel, hij was nachts opgestaan van bed. Hij zei, ik heb pijn in mijn borst. En ze zei, s ochtends wilde mijn moeder hem wakker maken. En toen was hij overleden. Ja. Dus... Wat, wat, wat beschouw je nu als wat het meest tussen jullie in heeft gestaan? Was dat die die wat jij noemt uh, uh, religiositeit, die intense religiositeit... of is dat dat roekeloze leven wat jij leidde, waarin je ook refereert? En dat was een roekeloos leven wat in niks leek op kuishedonisme. Nou, weet je, mijn, uh, toen ik geboren werd, is mijn vader naar Nederland afgereisd. Hij was zeven of acht jaar eerder dan wij hier in Nederland. En uh, ik heb, dus mijn, mijn vader was er niet toen ik uh, als baby en als kind... hij was alleen in de zomers. En als hij terugkwam naar Marokko. En hij heeft. Ik heb nooit veel contact. Ik was, ik was, er was nooit veel contact te, tussen ons. Hij heeft wel een keer gezegd, niet tegen mij, maar tegen mijn zus. Dat hij ontzettend teleurgesteld was in mij, dat ik de islam had opgegeven. Want hij wist wel dat. Want hij vroeg mij vaker dingen over de Arabische taal. Want hij zag dat ik mij ontzettend veel last en het verdiepen was in de Arabische literatuur en ook de Koran. Maar dat ik dat op een gegeven moment de islam uh, dus, uh, verliet, dat heeft hij tegen mijn zus gezegd... dat heeft mijn hart dat zijn hart heeft gebroken. Dat heb jij niet met hem besproken? Dat heeft hij nooit tegen mij gezegd. En uh, hij, hij is pas, toen ik mijn eerste zoon kreeg... toen uh, van wat meer op speak, speaking turn... want toen was het ongesproken van... hafid, nu zul je maar beter begrijpen. Uh, en hij was gek, uh, op, want hij heeft mijn tweede zoon niet uh, gekend... Uh, hij is één dag voor de geboorte van mijn tweede zoon uh, gestorven. Uh, mijn eerste zoon, was, elke keer als hij belde, hij vroeg nooit naar mij, vroeg alleen naar, naar mijn zoon, wat ik natuurlijk geweldig vond. Uh, hij zei: uh, wanneer ik breng hem eens een keer langs, dan kan ik hem besnijden, <lacht> nou, dus hij kwam dus nooit langs. En, en mijn vader <lacht> is wel heel erg uh, uh, veranderd, dat was toen hij na zijn ontslag. Want hij heeft langer dan twintig jaar in Nederland gewerkt, toen hij in een fabriek. En, en dat ontslag heeft hem echt een ontzettend kanaal gegeven. En achteraf ik weet ik zeker dat mijn vader ook aan depressies leed. Ik mm -hmm. weet, en dat... dat hij zich daarom begroef, misschien ook wel in die Koran. Ja, in die Koran. Ja, hij, was, uh, op gegeven moment, hij, hij deed echt werkelijk niks meer dan de Koran lezen. Maar wat, wat, wat, wat heeft het. Hij heeft die knauw gekregen door dat ontslag. Wat heeft dat voor jou betekend dat jij nooit bij je vader kunt komen? Eben, ja, hij nou. heeft, dat is die, die teruggetrokkenheid. Die, hij was zo teruggetrokken. Mm -hmm. Hij heeft, ik denk een keer weet ik, dat hij alleen maar in bed lag. Want natuurlijk gewoon een, met de gordijnen dicht. Want het is gewoon een tekenis van. Hij is in de depressie, depressie terechtgekomen. Hij had last van depressies. Ja. En ik had vroeger ook last van depressies. En ik, en, en ik denk, we had, hij, de had hij had geholpen kunnen worden, hij had kunnen praten. He, maar er was iets. Hij, hij, hij, liet, hij kropte alles op. En hij komt hij snel zo kijk, en dat is hij kropte alles op. En hij zelf. Uh, uh, en, en ik, hoe zou ik het zeggen? Er was, er was niets dat niet uh, verholpen had kunnen worden. Maar er was ook iets in hem dat uh, ja, er een trots geknaald of zoiets en uh, zijn, de familie, hij vond dat de familie uit elkaar viel. Maar goed, en... hij, keek, hij keek dan op zijn beurt naar een zoon die, die ook gewoon heel openlijk en in de publiciteit uh, vertelde over zijn leven vol wilde vrouwen, drank, drugs uh, echt op het gevaarlijke randje van de afgrond, en dan... permanent aan het balanceren was. Dat is toch zo Havid, dat hij jou zo heeft moeten zien. Ja, onge... ja nou. Ik... Net alsof jij een soort rebelse poging deed om je van je vader te bevrijden, nou, Ja, ja, maar dat deed ik. Dat deed ik niet, want ik, ik. merkte wel dat ik steeds op hem. Nee, ik had geen reden om mij van mijn vader te te, te bevrij... Waar ik mee bezig was, waarom... Waar we... was iets anders. Is een, is een, een vrijheid uh, v, uh, vinden. Een v, uh, nee, een vrijheid winnen moet ik zeggen. Die... Winnen winnen ja, ja. die ik uh, die ik gewoon niet had Want ik we waren wel zeven kinderen in zo'n huis ja het was ook ik voel het was je Opgesloten. Toch je, ja ik vond ik vond wel toch dat we op elkaar af en toe gewoon werd het mij te veel en, en, uh, en wat en wat heeft die vrijheid jou uh, uh, nu gebracht eigenlijk vind je zelf oh dat ik uh, dat, dat dat ik mij uh, uh, niet op, tot, op nou dat ik uh, mij ik zeggen dat ik mij nooit emotioneel laat santeren. Dat is het allerbelangrijkste. Want dat heel, heel veel natuurlijk van ouder, ouderliefde is, is emotionele chantage. Kiezen, als je kies je voor ons of kies je voor jezelf. Natuurlijk kies ik voor mezelf. En dat het voor jezelf kiezen geen teken is van egoïsme. Maar dat, dat voor jezelf kiezen erop neerkomt. Dat je de, dat de enige manier is om voor de wereld te kiezen. En de enige manier is om van mensen lief te hebben. Of afkerig te zijn van mensen. Om alles wat te doen, van lezen tot een, tot een, een, een vrouw omgaan. Van. Koken tot en met uh, naar een film kijken. Dat dat al alleen maar kan vanuit een herwonnen, een herwonnen zelfstandigheid. Uh, een soort tweede kindertijd, waarin je de wereld weer even gulzig als je een kind was, weer in je opneemt, maar dan. Met het bewustzijn dat je als kind niet, ha niet had natuurlijk. Ja. Want een en... opvoeden een groter en een, een ouder worden is natuurlijk ook steeds beperkter worden door je ouders. Opvoeding is. Een maar ervaar je dat nu ook zo? Want je bent nu 40 plus. Dus laten ja. we, we zouden kunnen denken dat dit het tweede deel van je leven is. Wat ervaar ik ook zo, sorry? Da nou, dat er een vorm van volwassenheid is en het afleggen van oudere dingen... Nou, ik, maar dat daar ook beperkingen ik bij zou eerlijk, horen. Ik zou eerlijk uh, niet kunnen zeggen wat volwassenheid is... behalve dat ik het aan mijn lichaam voel. <lacht> dat weet je ik bent dus gewoon wel. een oude man, bedoel je? Ja, ik, ik, uh, ja ik, uh, ik, uh, ik kom aan en dergelijke. Dat vind ik niet erg. Ik, ik, uh, ik geniet daar ook echt werkelijk van. Maar je hebt ook heel veel af maar... moeten zweren. Aan koninginnen. Ja, ja, natuurlijk. Gedrag. Ja, natuurlijk. Maar dat, is, dat, is, dat vind ik ook helemaal. Nou, ik mis het wel, maar ik vind het niet erg. Dat hoort erbij. Uh, het is wel zo, als ik terugkijk, denk. Ik had uh, als, als jongeling had ik zoveel energie en er is natuurlijk heel veel ook verspild. Dan nou kan ik zeggen: Ik had het moeten op, op, op, op hoe zeg je uh, Opsparen. Opsparen voor later, maar zo ben ik niet. Ik spaar niet. Dus het is dus dat is heel je onzin. helemaal niet. Nee, en het deed het leven gulzig uit. Ja, dus ik weet niet of ik het tweede en echt Ik weet niet of ik echt volwassen zal worden. Ik, ik, ik moet eerst een definitie hebben van volwassenheid. Ja, dat redden we niet meer binnen deze uitzending. Je, je krijgt nu gewoon die tegel. Want we zijn aan het einde. Oh, oké. Okay. Het gaat heel snel. Ja. Heidense vreugde. Gepeins en gezang. Geschreven door Hafid Boassa, Verschenen bij Prometheus. En dan kan ik ondertussen zeggen dat hierna twee dingen komt... met Govert van Brakel. En dan gaat het over het fenomeen dictator. Dictators zijn van alle tijden. Maar hoe word je dat? Uh, Mark van de Vught, hoogleraar psychologie aan de VU... gaat daarover praten met Govert van Brakel. En Hafid... Nog enigszins overdonderd door het feit dat wij nu al een uur verder zijn en, en achterblijven met de vraag van wat is eigenlijk volwassenheid. Schrijf iets op zijn tegel. Wat schrijf je? Uh, uh, Definieer volwassenheid en mijn Fenix zal zijn as vinden. Ja. Fenix is die vogel. Ja, ja, ja, ja, ja. Dat kwam wel op omdat we dus over volwassenheid. Dat we met deze, dit open einde ja. de avond verder in moeten. Ja. Ik vond het heel leuk dat je hier was. Ja, dank je wel. gelijk, dank jij wel. Dank meneer Bouazza. Dit was aflevering 2249. Morgen ontvangen wij onze man in Turkije. Correspondent Bram Vermeulen. Tot dan. Radio 1. Hey. En stof. NTR brengt cultuur. Elke dag.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 Dit is Radio 1.